In het westen van Canada hebben zo'n 75.000 mensen hun huis moeten verlaten vanwege overstromingen. Vooral Calgary, de grootste stad van de provincie Alberta en omgeving, hebben veel last van het water. Twee mensen zijn om het leven gekomen. De lichamen zijn door de politie uit het water gehaald bij High River. Er wordt nog zeker één persoon vermist. Sommige mensen kwamen met hun auto vast te zitten in de modder. Mensen worden afgeraden te reizen. Veel scholen en bedrijven zijn gesloten. De problemen zijn ontstaan na zware regenval, waardoor rivieren uit hun oevers zijn getreden. Ook voor de volgende dagen wordt er nog veel regen verwacht in het gebied.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 Dan nog het weer. Vannacht is het overwegend droog met minima rond 14 graden. Morgen eerst af en toe zon, later op de dag vanuit het westen kans op een bui. Het wordt 16 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. VPRO. Woord.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 prachtige radioarchieven. In dit uur duiken we de geschiedenis van het Polygoonjournaal in. Het filmbedrijf Polygoon werd in 1919 opgericht door Julius Stoop. 130 jaar geleden werd hij geboren in juni 1883. Het bedrijf maakte de eerste jaren vooral reclame en schoolfilms. Later werden er vakbondsfilms gemaakt. En vervolgens ontstond het Polygon Journaal. Straks horen we daarover een documentaire waarin onder meer Filip Bloemendaal te beluisteren is. Die kan natuurlijk daarin als dé stem van het Polygoonjournaal niet ontbreken. Maar we beginnen met Piet Buijs... die vanaf het prille begin bij Polygoon betrokken was. Joost Zwageman introduceert zijn gast in deze bijdrage van De Vara uit 1994. Van krantenjongen tot miljonair is het gezegde, maar van loopjongen tot directeur, dat is ook mogelijk. Meneer Buys, voor u gaat dat op, hè? meneer Piet Buys, zit naast mij, voor u gaat dat op. U begon als loopjongen bij het filmbedrijf Polygon. In welk jaar was dat? Ja, dat was in 1932. Uh, ja. Dan ik zo van de school, van de Mulo, uh, solliciteerde ik bij Polygon. Uit 60 uh, knapen waren daar op komen draven. 60. 60. Ja, dat was ook in een crisistijd. Dat is nogal wat. Dat was ja. een ergere crisistijd, dat is nu hier op het ogenblik. Maar eh, nou, uit die 60 werd ik uiteindelijk eh, gekozen als eh, assistent, loopjongen... hoe je het allemaal wil noemen. Ja, en werd u daarna meteen in het diepe gegooid? Want u heeft eh, ook meegewerkt aan de films in de 30e jaren. Wat deed u toen? Ja, toen was ik dus eh, assistent, een loopjongen, eh, sjouwen met de camera's. En, uh, langzamerhand na een paar jaar uh, op standpunten die voor de normale kamer en mensen praktisch niet bereikbaar waren op het dak van het stadion en dat gedoe. Hè. En uh, toen mocht je zo langzamerhand opname maken. Eerst had ik veel gefotografeerd, want er was geen filmacademie in die tijd. Dus je moest jezelf bewijs maken En uh, doordat mijn fotografie nogal goed was, zeiden ze we zullen Pieter ook maar zijn camera in zijn handen geven. En dat ging ook allemaal redelijk. En, wat was en zo e groeide ik erin. Wat was de eerste film die u... Uh, de eerste opname de eerste die ik opname... maakte, dat was nog van het stadiondak van de motorwedstrijden daar, van de ja. achtermotoren. En de eerste film die ik heb mogen maken, dat was een geluidsfilm van de Weel Jamboree in Vogelzang, met Bennebroek daar. U heeft het nu over geluidsfilms, maar er is ook een tijd geweest dat Polygoon nog geluidloze films maakte... In de bioscopen klonk er dan uh, live muziek van piano... maar ook van orgel, vertelde u me voor ja, de uitzending. En wat, er, wat er in, uh, in de bioscopen, in, dus in de stomme tijd... hadden de grote bioscopen hadden wat je noemt een bioscooporgel. Daar kon je alle mogelijke geluiden mee maken. En als je daar dus een uh, uitbarsting van een vulkaan had... Nou, dan wisten ze in dat bioscooporgel beter tot zijn recht te doen komen... als gewoon werkelijkheid. Als de werkelijkheid. Dat, was een, dat waren fantastische apparaten, die bioscooporgels. Maar was er dan ook altijd muziek bij, op ieder moment van de film? Nou, die, die, dat, dat, dat bioscooporgel, dat, was dus, dat werd bespeeld gedurende de voorstelling. was het begeleidende, ondersteunende muziek... zoals we nu tegenwoordig de hebt. hebben. Maar dat was gewoon om de sfeer van dat stomme beeld... Uh, te versterken. En het publiek was, ondanks het feit dat er niet altijd tekst was, muisstil in die jaren? Of, of, of was men wat rumoeriger dan tegenwoordig? Nou, hoewel, nou dan was ik geloof niet dat in de ze bioscoop. zo rumoerig waren hoor. Maar ten eerste moesten ze de tekst lezen. En ten tweede was de bioscoop wat er wel onderspeelde. Ja, in de grote bioscopen natuurlijk. Niet in de kleine achteraf of de dorpstheaters, die je natuurlijk ook nog had. Wat weinig mensen weten over Polygon is dat het bedrijf niet alleen uh, het nieuws bracht. maar eigenlijk is begonnen met documentaire films en films in opdracht van bedrijven. Hè? Ja. Nu uh, heb ik twee van die films uh, teruggezien: Magie in Holland en ook een bezoek aan de perselfabrieken te Jutvaas, respectievelijk 32 en 36. En wat opvalt is dat die films eigenlijk buitensporig artistiek gefilmd zijn. Uh, waren dat eigenlijk mensen achter de camera die dachten nou, het, het film is voor het bedrijf... maar we maken er ook een kunstwerk van. Uh, nou, het was zo, die, de mensen waren wel uh, in om het zo goed, zo goed mogelijk te doen. En zo interessant mogelijk. Je had toen in die tijd ook de filmliga's. Uh, en die, die stimuleerden natuurlijk wel om, om goede films te maken. Laten we zeggen wat artistiek verantwoord. En zo hadden we een film gemaakt voor het NVV, dat heette Stalen Kruisten. En dat was toen echt een... Een toonbeeld van de cinematografie in die tijd, de moderne cinematografie voor die tijd dan. Hè? En vond de NVV dan niet van. Uh, ja, luister eens even, het art mag artistiek wel mooi zijn, maar het moet ook voor ons bedrijfsmatig goed zijn? Ja, ja maar dat was natuurlijk. Het... Was er geen frictie tussen opdrachtgever en kunstenmaker, om het maar zo te zeggen? Uh, nou, de beste uh, samenwerking was natuurlijk tussen opdrachtgever en kunstenmaker. Kunsten. Ja, ja. Dat uh, de, de boodschap goed overkwam. En hoe, laten we zeggen, hoe meer verantwoord hij overkwam, hoe het was ook ten gunste van de opdrachtgever. Dat het niet een saaie vertoning werd, maar een goed gefundeerd, goed gefilmd uh, geheel. Wanneer kwamen de geluidsfilms? Wanneer... Dat was dus in 1931 kwam uh, het geluid. Kwam, begon Polygoon met geluid. En toen kwamen 1932 kwam dus de eerste filmjournaals met geluid. Dat waren altijd. Uh, uh, geluids, geluids, wat je noemt geluidsonderwerpen. Hè? Uh, een militaire kapel... of een uh, canarie Pieter tentoonstelling of een kunstfluitist. Uh, dat soort dingen hè, die, uh, die geluid gaven en interessant waren om, ja, om te vertonen. En is Polygoon al die jaren ook doorgegaan met het maken van die bedrijfsfilms... of is men op een gegeven moment echt overgestapt naar nieuwsgaring, puur zang? Nee, uh, Polygoon had dus echt de, de afdeling nieuwsgaring... En daarnaast ook voor 100% maken van documentaires en bedrijfsfilms vooral. U, u had toen een soort alleenheerschappij, hè? wat betreft het nieuws. Wat nu het tv-journaal is, was het bioscoopjournaal in die tijd. Ja. Nou, het is, ik denk dat het voor de mensen van nu heel moeilijk te begrijpen is... hoe het in het voor-televisietijdperk was. Het belang van de bioscoop was toen enorm. Hè? en Vooral voor het journaal was het enorm. Want zoals nu op het ogenblik de interesse... Van het publiek voor het uh, tv-journaal. En de, en de extra rubrieken die daaromheen zitten. So, was toen kwam alles eigenlijk neer op Polygon. Polygon was het enige beeldinformant, behalve wat fotograaf natuurlijk. Ja. Maar de beeldinformant hier was. Dat was in de jaren dertig, hoe ging het in de oorlog? Wat gebeurde met Polygon? Nou, in de oorlog, toen is polygon eigenlijk, je kunt het vergelijken met de, met de kranten, met de televisie, met de radio. Dat is aanvankelijk, is dat er gewoon. Doorgegaan. Natuurlijk wel met voorzichtigheid om niet de, de bezetter op zijn tenen te trappen. Maar het uh, ging met vrij neutrale onderwerpen. En dat hobbelde zo een poosje door. totdat het in de gaten kwam wat er aan de hand was. Wij hadden ook in het begin nog. Is het had, ook overgenomen op een gegeven moment? Dat heb ik gelezen. Door ja, op het Tobis-journaal? Ja, in de, op een gegeven moment werd het overgenomen door Tobis. En kwam het als Tobis-journaal uh, uit. Maar de kopieën en zo werden nog gemaakt in het laboratorium van Polygon. En, en maar de redactie en zo was toen tobisch geworden. Had, had de redactie nooit... Uh, kwam de redactie nooit in gewetensnood, om het maar zo te zeggen? Want op een gegeven moment moest er toch ook over de weermacht uh, gefilmd worden. Was dat niet moeilijk? Nou, het waren geen, niet zozeer uh, gewetensnood Ik bedoel, winterhulp ja. als, als voorbeeld. Uh, uh, ja, wat had je nog meer? Een Wandag. Een, een defilé van de Weermacht voor uh, de hè? En Het waren eigenlijk allemaal. Ja, uh, nog geen gewetensnoodonderwerpen. Niet, niet van. Uh, van uh, ja, er moeten opnamen gefilmd ge ge ge ge ge ge ge ge worden van de mensen die afgevoerd werden naar, naar ja. de kampen en zo. Want de directeur was joods in die tijd, hè? De Dat toenmalige de directeur was een joodse directeur van Polygon Wij dus, hadden dus uh, uh, als directeur van Polygon, voor de oorlog dus. Dat was de heer Brand Okse, 100% Joods. Uh, de heer Joop Levy, nou wil je nog een Joodse naam hebben. Die was uh, chef redactie. En uh, die hebben tot in het begin hebben ze nog een functie. Ook toen is de Brand Okse naar Amerika gegaan. Maar ik kan me nog, nog zo herinneren van voor de oorlog. Toen was ik nog geprojecteerd, uh, pro gaf ik pro projecteren dus, uh, in een showroom. Dat uh, Mussert met, ik meen Ros van Tonningen, maar in ieder geval Mussert... Met mijn directeur Brand Oksen. en de hoofdredacteur Joop Levy. in de showroom kwamen om. Uh, een werkopie te zien van de, van de NSB-film. Uh, van de nieuwe tijdbreekbaan. Dus ik bedoel, het is moeilijk voor de mensen ja. nu te begrijpen. hoe de situatie toen was. Toen waren er ook veel Joodse. of veel, maar er waren toch Joodse mensen. die lid waren van de NSB. Dat is nu heel moeilijk te begrijpen, maar het was wel zo. Mm -hmm. Toen wist niet. De, toen wisten we ook nog niet waar we precies aan toe waren. Nee, dat. dat uh... huh? J. J, J Bennel was vorige week hier, en die heeft een toneelstuk geschreven over het feit dat de meeste mensen nog held, nog lafaard waren, in de oorlog, maar ergens daar tussenin zaten. Ja, ik, ik wil ook zeggen. Ik, ik, uh, ik ben zeker geen held. Maar ik kan niet zeggen dat ik een lafaard of een, een uh, mensonwaardige uh, functie heb gedaan. Dat was in de oorlog. Na de oorlog uh, kwam het TV-journaal op. Toen ja, verloor Polygon een beetje die alleenheerschappij. en werd het toch een beetje bloemenkorsos en Koninklijk Huis. Hè? voor het Polygon-journaal. Was dat uh, niet moeilijk en jammer? Nou ja, het, het, was, het was jammer. Hè? Polygon, zoals nu de belangstelling is voor de het, voor het tv. Het was toen de belangstelling voor Polygon. En de mensen gingen niet alleen naar de bioscoop om een film te zien. maar gingen ook naar de bioscoop om het filmjournaal te zien. En ik weet dat er nog na de oorlog. Ook een filmjournaal hadden we over de, uh, de kleurenfilm over de 25-jarige huwelijk van de koningin, bijvoorbeeld. Dan draaide twaalf weken in Cineac. Twaalf weken in de Cineac. Dat is lang? Menig, langer als menige ja, hoofdfilm. Dat kan ik me nu nader nou, niet voorstellen dat, dat nog een keer zou gebeuren. Maar, uh, ik kan het nu niet voorstellen. Nee, nee, nee, nee, nee, maar dat konden we toen ook niet voorstellen. Nee. Want de televisie was er toen al, ja. maar nog geen kleurentelevisie. Ja. Nog even één vraag over de stem van Polygoon, Philip Bloemendal. Ik heb ergens gelezen dat hij zijn normale spreekstem expres ver vervormde... wanneer hij moest inspreken. Klopt dat? Had hij in het dagelijks leven gewoon een heel andere stem? Nou, hij, hij had uh, meerdere stemmen. Maar hij, kwam niet, hij, had, nee, hij gaf inderdaad aan onderwerpen gaf hij wel een bepaalde uh, stemsfeer uh, mee... De ene onderwerp werd wel op een andere manier al gesproken als de andere. He. Maar het, niet hem mee. het niet hem is niet zo dat hij thuis een diepe bas had... en dan plotseling achter de microfoon had ik allemaal schellen. Nee, zo was die. Maar ik had wel de indruk dat hij het wel een beetje speelde... als ik het zo mag noemen. Zoals je tegenwoordig ook wel... als je goede commentaren wil hebben... dan moet je een, een, een toneelspeler nemen. Die maakt goede commentaren. En de anderen die raffelen het meer af. Mm -hmm. He. is niet zo. Kijkt u tegenwoordig naar CNN? Of naar ik kijk weleens naar CNN, ja, maar dan ben ik gauw aan uitgekeken. Het is, allemaal, het is allemaal hetzelfde gedoe. Ik wil die hele nieuwsvoorziening... Als ik nu naar het nieuws kijk, dan zit ik eindeloos te kijken... naar dat uh, verdrag tussen uh, uh, Israël en, en, en uh, Jordanië. Daar word je van overvoerd, hè? Vindt u dat? Was, hm? Vindt u dat? dat het... Er is nou, ik te veel nieuws. Uh, Kijk, over dat... één incident bij wijze van spreken. Ja, een overvoering van het uh, ja, nieuws. Het was vroeger al veel, veel interessanter. Ik bedoel, het werd niet zo. Dat werd één keer mee, meegedeeld op een of andere manier. En, en dan wist je het en dan uh, werd je niet mee doodgegooid. Al dus de heer Buis, u hoorde een fragment uit ophef en vertier uit 1994. Daarin was Joost Zwageman in gesprek met Piet Buijs... voormalig medewerker van Polygoon, opgericht in 1919. In een documentaire daarover vertelt Filip Bloemendal... de bekende stem van het Polygoon Bioscoopjournaal over zijn werk aldaar. Voormalig cameraman Huip de Ru gaat in op de apolitieke onderwerpen en de humor... Dichter en klassicus Kees Stip, die lange tijd lid was van de redactiecommissie... vertelt hoe hij hierbij betrokken raakte en over de werkwijze. Het begint in ieder geval met een heel mooi historisch fragment. Ik zweer aan het Nederlandse volk... dat ik de grondwet steeds zal onderhouden en handhaven. Zo waarlijk helpt u mij wat al mag. Bejuicht is er dit jaar in Nederland al zelden tevoren. Bezinning is er ook geweest, ernstig en grondig. De moeilijkheden hebben het land vrijwel geen ogenblik losgelaten. De wereld is zo boordevol met verwarring en onzekerheid, dat het voor de burger vrijwel onmogelijk is om alles te verwerken en om het pad te vinden tussen juichen en bezinnen. Dit gaf de burger moed. Daar beginnen we dus mee. De kroon die alle harten tot zich trok dit jaar. Nederland vond in alle onzekerheid en in alle verdeeldheid hier één warmte en één eensgezindheid. Het jaar werd er onvergetelijk door. God zij met u en de koningin, en ik acht mij gelukkig met u allen te kunnen uitroepen, leven over ja. ja, We wilden wel nieuws onderwerpen brengen, maar het moest... Eigenlijk kleurloos zijn. Het, uh, je kon bij dat bioscoopjournaal niet een standpunt innemen. Er werd heel weinig over politiek gesproken, behalve als er misschien in Den Haag een kabinetscrisis dreigde. Ja, dan probeerden ze daar wat aandacht aan te besteden. Maar daar zul je heel weinig van terugvinden, denk ik, in die bioscoopjournaals. letterende heiblokken, voorbijtrekkende fanfares... en koninklijke reizen naar de tropen. Favoriete onderwerpen waren dat in het Polygoon Bioscoopjournaal. Deze filmfabriek werd in 1919 in Haarlem opgericht... en zou decennia lang het publiek in de bioscopen bijpraten... over de gebeurtenissen van die tijd. Het commentaar bij de beelden werd verzorgd door Philip Bloemendal. Met zijn galmende, iets wat deftige en zeer aanwezige commentaar gaf hij het journaal de gewenste betekenis. Zijn stem werd ook wel de voice of cold genoemd. Hoe kwam Bloemendaal eigenlijk terecht bij het bioscoopjournaal? Het is een overstap geweest van de textiel naar de radio, daar begon ik mee. Ik werkte voor de oorlog in een textielbedrijf. En na de oorlog, toen was er geen textiel meer. En toen heb ik op advies van mijn toenmalige echtgenote... gesolliciteerd bij Radio Herreizend Nederland... Die vroegen namelijk in zo'n klein naoorlogskrantje met een advertentie. Een omroeper. Kennis van de, een goede uitspraak van de Nederlandse taal was vereist. En kennis van de vreemde talen. En mijn vrouw zei toen, waarom schrijf jij daar niet op? Er was toch geen textiel meer. Nou, om dat verhaal wel heel kort te houden. Ik ben aangenomen niet als omroeper, maar als nieuwslezer. Want ze vonden dat ik zo'n mooie neutrale stem had. En die zeur, dat waren mensen die van de BBC in Engeland waren overgekomen die ook in militaire kleding tegenover mij zaten in een luitenantsuniform. En die zeiden, uh, u bent uitermate geschikt voor het lezen van nieuws... op de manier zoals wij dat willen. Dat was een Engelse manier. Niet het zalvende van, u luistert naar het ANP, het Algemeen Nederlands Persbureau. Nee, dat was er niet meer bij. Het moest zo zijn, zeiden ze, dat ik een voetbalwedstrijd... op precies dezelfde manier zou verslaan als het overlijden van de koningin. Ik heb het allebei gedaan later. En uh, ik ben toen aangenomen bij de radio in mijn vrije tijd. En ik ben daar gebleven tot 15 juli 1946 toen had Polygoon mij ontdekt. Want mijn stem was natuurlijk in de eten te beluisteren geweest al een half jaar. En uh, ik ben toen aangenomen om als assistent redacteur... Nee, nieuwslezer of commentator dat officieel staat. En dat heb ik nog, dat, die aanstellingsbrief. Dat was uh, assistent redacteur commentator. Maar doordat mijn toenmalige chef al vrij spoedig stierf... werd ik, zonder dat ik officieel die benoeming kreeg... werd ik hoofdredacteur, dus ook verantwoordelijk voor de samenstelling. Als wij op zondag een voetbalwedstrijd hadden gehad... dan betekende dat automatisch... dat we een week later niet weer een voetbalwedstrijd maakten... want dat hadden we al gehad. We probeerden zoveel mogelijk variatie te brengen. Ook in het nieuws dat wij onder ogen kregen. Uit kranten, mensen die ons opbelden. Uit tijdschriften. We maakten ook wat tijdloze onderwerpen. Stoppers heette dat. Die je kon pakken op het moment dat je nog wat nodig had. Maar wat er in Nederland gebeurde, daarvan deed het Polygon verslag. De oprichter van Polygon heeft ooit gezegd... waar wij niet zijn, is niets te doen. Gevolg daarvan was dat we van alle kanten werden opgebeld... Of we in een bepaalde gemeente wilden komen. Want er was weer een of ander fanfareconcours. Of er was een grote veemarkt. Of er was een tentoonstelling. En afhankelijk van het aanbod maakten wij een keuze. van het Journaal lag in de periode vlak na de oorlog... tot begin jaren 60 De jaren van de wederopbouw van Nederland. En onderwerpen die de wederopbouw tot uitdrukking brachten... waren dan ook favoriet. Het opleveren van nieuwe woonwijken, de inpoldering van nieuw land... en het dopen van pasgebouwde schepen. De journaals schetsten een beeld van Nederland als een land van hardwerkende mensen... die de schouders eronder zetten, niet zeuren en zo af en toe tijd hebben voor een grapje. Maar hoe correct is dat beeld eigenlijk? Eén van de cameramensen die het allemaal vastlegde is Huip de Ru. Hij vertelt voor welke onderwerpen hij zo op pad werd gestuurd. Dat waren heel variërende onderwerpen en dat konden zijn een aankomst van belangrijke mensen op Schiphol. Ministerie, staatbezoeken, uh, Maar uh, er stond tegenover dat je naar, bijvoorbeeld naar Sittard gestuurd werd... één keer per jaar voor het kroonbroodjes rapen. Ja, dat was een, een, een soort stadsvolklore... waarbij bakkers kleine broodjes naar beneden gooiden... en de kinderen mochten dat oprapen. Dat was een groot spektakel. Dat konden zijn carnavalsonderwerpen... Uh, dat konden zijn uh, branden. Maar het lag altijd in het vlak van... Uh, het moest niet met politiek te maken hebben. Nee, mocht geen controverse oproepen? Nee, want dat uh, gaf dan weer problemen met uh, de bioscoop exploitanten waar ze dus contracten mee hadden afgesloten. Dat uh, politiek, daar moest je je verre van houden. Bovendien speelde ook mee dat... Uh, ja, de bioscoop in het zuiden die vonden het bijvoorbeeld niet plezierig... als er meer aandacht aan het noorden van het land besteed werd dan in het zuiden. Dus dat was altijd een schipperen van... we moeten de onderwerpen eerlijk verdelen over het land. Want anders kregen ze problemen. En dan zat er een kans in dat de bioscoop niet meer opnieuw een contract afsloten. En die contracten die waren natuurlijk erg belangrijk. Die waren vreselijk belangrijk, ja, want dat gaf een zekerheid dat ze het komende jaar dus uh, winst konden maken. Hoe verliepen die, uh, die opnames? Werd u bijvoorbeeld met open arm ontvangen bij, dat, uh, bij die uh, volksfestiviteiten? Ja, dat was in de periode... Nou, dat heb ik toch nog wel net meegemaakt. Maar ik weet verhalen van oudere collega's. Uh, als je te kennen gaf, bijvoorbeeld bij een gemeente van uh, het Polygoonsjournaal komt dan was het vaak zo dat je in de watten gelegd werd. Ik heb zelfs gehoord bij dat kroonbroodjesraap in Sittard... toen dat voor het eerst gefilmd zou worden, dat was nogal iets... dat het gemeentebestuur aan de grens van de gemeente de cameraploeg opwachtte. Want dat was toch heel belangrijk. Vele Sittardse bakkers offerden weer enige uren nachtrust op... om kroonbroodjes te maken. Het halve maanvormige gebak dat op de zondag die precies op de helft ligt van de grote vastenperiode der Rooms-Katholieken... uitgedeeld wordt aan de jongens en meisjes van deze Zuid-Limburgse stad. Eén paardenkracht was te weinig om de volgeladen wagen met krombroodjes bovenop de Kolmberg te krijgen. Een buiten de stad gelegen heuvel. Heel vroeger werden die broodjes in het struikgewas van de kolmberg verstopt. Tegenwoordig gaat het zo. De kinderen moeten springen, grijpen, ja soms zelfs vechten om zo'n half vastenbroodje te bemachtigen. De meer dan 2000 jeugdige en probeerden al gauw zo dicht mogelijk bij de werpers te komen. En dat veroorzaakte een massale bergbeklimming die van dit 150 jaar oude volksgebruik een uniek schouwspel maakt. De meeste jongens en meisjes slaagden daarin voldoende aan hun trek te komen voordat alles op was. Ik denk dat er veel onderwerpen bij waren als je die nu zou zien dat je daar ook om zou lachen. Want... Het was natuurlijk ook een vorm... er moest ook iets, een vorm van amusement in zitten. Ik kreeg hem bijvoorbeeld ook nog... er was een man die had een uitvinding gedaan... dat noemden ze geloof ik de babygym... die had ontdekt dat eh, als je nou elastiek had... lappen van elastiek... en die haakte je aan het plafond... met een haak of aan een balk... en daar onderin, daar hing je dan een soort kinderstoeltje zonder poten... en daar werd dan een baby in gezet. En dat was dan van, kijk eens hoe goed dat is... voor de ontwikkeling van die baby. Want die baby kon net met zijn voetjes aan de, aan de vloer... en die kon zich dan afzetten. Nou, dat is natuurlijk op zichzelf ja, een onderwerp van niks. Maar, de, en dat was vaak een opdracht van ons ook... om daar toch een zekere humor in te brengen. Toen hebben we, ik geloof, vier of vijf van die dingen... aan een plafond gehangen. En daar zie je dus vijf van die baby's die daar in het wippen zijn. Ja, dat is natuurlijk lachen, gieren, brullen... Maar aan de andere kant zegt het iets van... ja, hè, is dat dan zo belangrijk? Maar het bioscooppubliek lacht daar natuurlijk ontzettend om. Er moest ook humor in zitten naast, naast allerlei nare dingen die er ook gebeurden. Maar van de verzuiling in de jaren 50 en de, ja, de ontzuiling vanaf het begin van de jaren 60... daar was maar heel weinig van terug te vinden in het journaal. Daar merkte je niets van. Ik, ik weet wel, toen ik... Uh, uit het uh, filmbedrijf vertrok naar de televisie. Toen ontdekte ik bij mezelf dat, er, dat ik, terwijl ik toch Ik kwam uit, een, uit wat ze dan noemden een rood nest, dat ik met politiek helemaal nergens van bewust was, eigenlijk, door die jaren bij het Polygon Journaal. Ik las wel kranten en ik was wel een beetje op de hoogte, maar laten we zeggen, enige kennis van de politiek, die, dat ontbrak er aan. En toen ik naar de omroep overstapte. Toen ontdekte ik eigenlijk wat voor een achterstand ik had. Want daar, daar lagen veel andere belangen. Hè? Zeker in die tijd, toen we nog, nog verzuild waren. Het bekende vingertje en zo, wat er opgegeven werd door bijvoorbeeld de VARA. Dat verschil, dat merk je dus hoe, ja, hoe eenvoudig dat bioscoopjournaal was. Ja, een collega-kameraman van u heeft dus opgemerkt: echt nieuws hebben we nooit gedraaid. Het waren allemaal evenementen. Precies, voor een groot gedeelte wel, ja. Ja, ja, ja. Omdat Polygoon in de bezettingstijd verstrengeld was geraakt met de Duitse bezetter... werd direct na de oorlog een speciale redactiecommissie in het leven geroepen. Deze commissie stond boven de redactie en eindredactie... en kon onderwerpen die al te gevoelig lagen verbieden. Ook de Rijksvoorlichtingsdienst, de RVD, was hierin vertegenwoordigd. De dichter en klassicus Kees Stip was ook lid van de redactiecommissie. Stip herinnert zich hoe hij destijds, vlak na de oorlog, bij het Polygoonsjournaal betrokken raakte. Op een of andere manier had ik dus wel enig contact met, zeg maar, met journalistieke dingen en zo. En was, wekelijks werd daar dus de journaals, werd er, werd er in een of andere bioscoop gedraaid. En toen, een keer dat ik daar ook naartoe ging, toen werd er een buitenlands onderwerp vertoond en dat hield in dat de. Paus een plein vol met bromfietsen, zegende. En spontaan, als ik dan zeg, ben, ben riep ik... Solex Deo Gloria. En toen hoorde ik ze roepen... Godverdomme, die vent moeten we hebben. En dat was Oxen, die de directeur ervan. En die heeft mij dus gevraagd om lid van de redactie redactiecommissie te worden. U kwam in de redactiecommissie, een commissie van een man of vijf. Ja. Um, waaruit bestonden uw werkzaamheden? Nou, dat waren geen werkzaamheden. Om gewoon te praten wat aan de, aan de, aan de orde, orde kwam. En dat bestond gewoon... Als je... Dus, uh, iets, iets uh, graag gedaan had uh, willen hebben... Dan, dan, dan kun je dat dus uh, hey, zeggen... we moeten een onderwerp over dit of dat dus, dus maken. Dan werd het onder, onderling werd het besproken. Dat was het met name? Uh, nee, nou, dat is, als, als er dus kwesties waren... waarin dus de taak van de overheid in aanmerking kwam... Uh, ja, dan, dan, nou ja, dan, dan was dat uh, zo. Maar de, de VD heeft natuurlijk altijd erg belangrijke betrokkenheid bij het Koninkhuis. Hè? En bovendien was Polygoon, die, die zat al heel erg vast aan dat, aan dat Koninkhuis. Hij heeft, Wim Kan die heeft dus op een avondje voor zich voor, ge, ge, uh, opgetreden. En hij zei, nou ik zeg toch altijd maar Polygoon spant de kroon voor zijn karretje. Want zo was het wel een beetje. Ja, dat was het wel, dat was het natuurlijk wel een beetje, ja, ja. Ja, ik weet dus niet of ik dit dus, uh, allemaal staatsgeheim over, over de tafel gooi... maar dat, dat, die sfeer was het wel. Ik heb het nooit, Duitsers al serieus gezien. Het had iets van een theekrantje, zei u. Een herenkrantje, Ja. Was die redactiecommissie ook een, een middel om ervoor te zorgen dat uh, onderwerpen die wat al te heikel van karakter waren niet in het Polygoosjournaal kwamen? Ja, dat lag toch in, dat lag in, de, in de lijn. De, hè, dat journaal dat had een voorlichtende uh, werking en had een amuserende, amuserende werking, maar het moest geen controverse oproepen uh, onder het publiek. En ik weet niet, dat we hebben nooit een onderwerp uh, ver, ver, verboden of iets dergelijks. Maar je probeert, je, je zat over de, het praten en zeggen... als we dit, dat zouden doen, dan zou het te ver gaan. En, dan, en, en dat, is, dat is dus wel tegengehouden. U had toch een soort uh, waakhondfunctie? Uh, een waakhondhond, ja, ja. Maar wij blaften niet vaak. De eerste reactie was altijd een voorstelling van de RVD... waar alle in Nederland verschijnende journaals vertoond werden. En daar kwam de pers. Tot in de jaren zestig nog. En dan kon je het vergelijken met wat anderen hadden gedaan. Want er is nog eens een keer een tweede Nederlands nieuws geweest. Gemaakt door Hagenfilm in Den Haag. Spiegel van Holland heette dat. Dus die vergelijking kon je... En je ging natuurlijk wel eens in de bioscoop luisteren om te zien... of je grapjes, of die goed overkwamen, of er inderdaad gelachen werd. Soms werd er helemaal niet gelachen... En soms werd er ineens gelachen... terwijl ik niet begreep waarom er gelachen werd. Dat maar dat zag je dan later, ging je nog een keer kijken in de Cineac vooral. Ik had namelijk in de begintijd bij Polygoon... geen gelegenheid gehad om de journaals die ik had gesproken... te beluisteren in de bioscoop. En toen ik eindelijk die tijd had, toen schrok ik ongelukkig. Je moet je voorstellen, de bioscopen vol na de oorlog. En daar kwam een meneer van achter het doek... die in een huiskamer stond te praten tegen twee mensen. Of zat te praten tegen twee mensen... En toen dacht ik, dat kan niet. In die tijd speelde ik ook nog amateur -tourneen. Toen heb ik gedacht, ik moet ook de achterste rijen bereiken. En toen is er het volgende gebeurd. Ik ben mijn stem gaan opzetten. En dat is altijd zo gebleven. In Amsterdam heeft Zijn majesteit de Koningin... op de zondag voor Pinksteren... om maar eens iets te noemen. En zo is het geworden en gebleven. En dat is wat men dan een karakteristieke stem noemt. Ik heb maar één keer in die veertig jaar drie maanden niet kunnen praten... omdat ik heesheid had. Een bepaalde ontsteking in die keel die na drie maanden pas over was. Dat is één keer gebeurd. En ik heb wel eens een keer een keelontsteking gehad... Hmm. dat ik een week niet kon praten. Maar Ik heb die stem, voor zover ik weet, niet ge geforceerd. Want nu nog steeds vragen mensen mij... of ik alsjeblieft documentaires of, of bedrijfsdocumentaires... of videoprogramma's wil spreken... op de oude manier. Nou, dat is die, zeg maar, wat opgevoerde stem. Wat meer volume. Dan wordt de stem ook iets hoger. Want als ik nu gewoon praat, dan heeft die stem veel laag... En als ik zo praat, dan is die veel hoger. Het vroeger zo welvarende plaatsje is nu een dode stad, waarin nu het water gezakt is, nog steeds slachtoffers van de ramp geborgen worden. Er is geen gas meer en geen elektriciteit. Drinkwater moet in tanks worden aangevoerd. Nou, dit zijn de beelden van uh, de watersnoodramp in 1953. Wat zien we exact? Nou, we zien uh, de ramp eigenlijk uh, voor ons uh, plaatsvinden. We zien uh, de ondergelopen landerijen, boten op de kant. Uh, we zien hoe mensen uh, ja, toch weer hun boeltje bij elkaar proberen te rapen. Een piano midden in het land die uiteengevallen is. En dan zie je hier ook uh, hoe de film eigenlijk al door de tans destijds aangetast is. De we zien hier allemaal kabels, regen... Krakkelee. Uh, Krakkelee is? Krakelé is een, een, een, dat, dat, dat de, de, de, de emulsie om het zo maar te zeggen... dat is waar uh, de film mee belicht wordt... uit elkaar gaat vallen, om het zo maar te zeggen. Dat houdt in dat we als we deze film niet nu zouden behandelen... dat het geluid wat Philippe hier ingesproken heeft, Philippe Bloemendal... dat die dan ja, goed verdwenen is geworden. Fred de Ruig, beheerder van uh, het Polygoon Archief... Uh, nou, vele honderden uren van banden met dit soort uh, materiaal van oude journaals zijn hier al langs uh, de koppen gerold. De banden die tegenwoordig in beheer zijn van het uh, Nederlands Audiovisueel Archief, het uh, NAA. En twee jaar geleden is een uh, grootscheepse hersteloperatie begonnen van dat uh, archief. Uh, waren die banden er zo slecht aan toe dan? Nou, kijk, het is acetaatmateriaal. Het is materiaal wat uh, eigenlijk in principe honderd jaar mee kan. Maar omdat dit nog de echte. Uh, kopieën zijn die in 1953 zo'n 10, 12 weken in de bioscoop gedraaid hebben... Uh, zijn de films dusdanig aangetast dat je eigenlijk moet zeggen van... ja, je moet er wat mee. En als je het in deze stand laat staan, dan, dan raak je definitief dingen kwijt. Wat voor soort beeld uh, schetsen nou al die journaals uh, van Nederland in uh, uw optiek? hoofdzakelijk het dagelijks leven. Niet zo als tegenwoordig het het, het, het het journaal. Het journaal, als je dat goed bekijkt, vind ik het altijd... ja, het is veel kommer en ellende. Terwijl uh, dit journaal, al, toch altijd omdat mensen het ook in de bioscoop bekijken, het moest altijd toch een beetje, het, toch een beetje vrolijkheid in, in, in, in zijn. Het geeft meer het dagelijks leven weer... dan dat je echt daadwerkelijk over het nieuwsfacet kan spreken. Het zijn de gebeurtenissen die dicht bij de mensen staan. Dat ook. Uh, dingen die in je omgeving kunnen gebeuren. Maar uh, ja, hoofdzakelijk toch. Meer, uh, het gaat niet zozeer om de activiteit, maar wat er omheen zich afspeelt. Als je naar een onderwerp kijkt over een, een, een, een, een, een bruiloft. En wat is nou een bruiloft momenteel natuurlijk. Maar je ziet wat dan de kleding van de mensen doet. De auto's waar men in rijdt. Uh, dat sommige bouwen nog staan die nu verdwenen zijn. Vertelt dat veel meer voor de mensen. Zijn de journaals ook een soort uh, stille getuigen van die tijd? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat dat zeker het geval is. Ja. Ja. Ja. Ja. Eén druk op de knop en het verleden wordt weer tot leven gewekt. Ja, als je kijkt bijvoorbeeld in die hele oude journaals... waar uh, je kijkt naar de Rotterdamse havenzuim 1913... dan praten we over dat er drie masses nog aan de kade geladen en gelost worden. Nou, dat is natuurlijk uh, voor ons momenteel niet eens meer denkbaar. Dat dat, dat, dat het dagelijks leven was. Want als we nu een Driemarster zien, zien we daadwerkelijk een Driemarster als een historisch oogpunt. Terwijl in deze beelden vertelt die Driemarster daadwerkelijk dat hij echt gewerkt heeft. Laten we nog een uh, kort stukje journaal bekijken. Maar groter dan de kracht van de woedende elementen. ...is de kracht van een eensgezind volk dat bereid is te helpen... Nou, dit is nog de watersnoodramp in 53. Na Help de slachtoffers na van de stormramp, lezen wij. En het ja, is uh, behoorlijk scherp materiaal, Ja, je ziet dat uh, hier die kinderen ook... Uh, ...iedereen hield mee om die uh, watersnood, uh, uh, slachtoffers te helpen. En als je ook ziet, het is het dagelijks leven ook waar ik net al over schetste. Je ziet autobanden gewoon uh, uh, van die oude helikopters, die oude keven die we nog voorbij zien lopen... Een oude drukkerij waren. Doel... Ja, zijn... Het bioscoopjournaal laveerde tussen journalistiek en amusement. Maar wilde in eerste instantie toch voldoen aan de wensen van het publiek dat een avondje uit was. De medewerkers van het journaal realiseerden zich goed dat ze het publiek niet van zich konden vervreemden. Volgens historicus Chris Vos bevat het Journaal een schat aan informatie over het verleden. En gaat het om vaak prachtig gefilmd materiaal. Maar geeft het journaal zeker geen volledig beeld... van wat zich afspeelde in de Nederlandse samenleving. Chris Vos. Uh, je kunt niet zeggen dat het een spiegel was van de Nederlandse samenleving. Het was hooguit een spiegel van uh, zoals de polygoonmakers... zich de Nederlandse samenleving graag wilden voorstellen. Hè. En... Er werd natuurlijk een heel, heel positief beeld gegeven van Nederland... en de manier waarop wij in Nederland de zaken voor elkaar hadden. Ja, dat had ook alles te maken met de onderwerpkeuze? Dat, dat, had, dat had te maken met de, met de onderwerpkeuze. Met, met de, de depolitisering van het, van het journaal. En, wat bedoelt u daarmee? In de voorbeeld... in de jaren 50 was uiteraard de Koude Oorlog... Uh, het grote conflict, wat ook in de publieke opinie een, een rol speelde. Uh, in het hele, het, het hele polygoomjournaal is geen communist te vinden. Nergens. Nooit. Dat heeft het gemeen met, met ook wel uh, andere media. Die onderwerpen die hadden een nogal uh, nationaal karakter. De strijd tegen het water, Elfstedentochten... Het Koningshuis, het, het, het was een soort Holland-promotion. Ja, zo is het ook wel genoemd, hè? een soort Holland-promotion. Pro en die, die, de nadruk op, op, op Nederland als eenheid... Uh, de nadruk ook op die nationale symbolen. dat is misschien waar het ook in, in verschilt van de, van de andere media. De andere media waren sterk verzuild. En brachten sterk een, een, een verslaggeving vanuit die eigen verzuiling. En hier... Werd juist op die eenheid een grote nadruk uh, gelegd. En alle nationale evenementen, de, van de herdenking en uh, voetbalwedstrijden door het uh, Nationaal Elftal, werden dan ook heel prominent in beeld gebracht. Mm -hmm. Dat beeld dat het uh, Polygon Journaal uitdroeg, is dat nou een beetje een beeld van, ja, zo zit de maatschappij in elkaar. Zo zijn wij Nederlanders? Uh, dat laatste wel. De, het, het, het is een beeld waarbij. Uh, ja, ze, ze, haast een soort filosofie wordt gegeven over hoe Nederland in elkaar zit. Uh, dat, is, dat is wat anders dan hoe Nederland werkelijk in elkaar zit. Het, het is een beeld zoals ze dat graag wilden geven. Een soort hè? ideaal beeld van dit land. Ja, om één voorbeeld te noemen. Als je nou al die journaals doordraait, hè? Van, ook, ook van na de oorlog... en voor de oorlog is het niet anders... dan, dan zie je bijvoorbeeld een grote nadruk op, op landelijke beelden... Er is, is een soort evocatie van, van de ruizende gaanvelden. Een soort verheerlijking ook van, van de boer. Hè. Met name in de late jaren 40, begin jaren 50 zie je dat nog vaak terug. En Nederland was natuurlijk ook in wezen een agrarisch land. Maar de, dat wordt daar voorop gesteld. Daar heb ik het nog niet eens over het commentaar. Maar ook gewoon hoe de camera dat doet. Hoe de hoe in de montage... Al die landelijke beelden en die, en die sfeer, van dat is Nederland. Hè. Daar zijn we ook groter in geworden. Dus dat is die promotie van Nederland? Dat is de promotie van Nederland, ja. En dan zo'n land op klompen ja. Zou je ook kunnen zeggen dat het een ja, soort propagandafilms waren... om Nederland zo gunstig mogelijk voor het voetlicht te brengen... Ja, propaganda. Propaganda vooronderstelt dat je. dat er echt een systeem achter zit. en dat je mensen om wilt turnen of zo. Ik, ik weet niet of ze dat zo bewust hebben gedaan. Maar het is duidelijk dat het een eenzijdig journaal is. En als zodanig is het natuurlijk als historische bron ook. uit uh, pet onbetaalbaar. Het, het, het, je kunt er meer uit afleiden. over hoe, hoe, hoe, die, hoe die media aan die tijd selectief werkten. dan over de, ne de Nederlandse samenleving in die tijd. Als u gedacht mocht hebben dat twisten, behalve in de politiek, uit de mode was, dan is hier het bewijs van het tegendeel. Internationaal kampioenschap in IJsden in Zuid-Limburg. De beoefening van deze dans, die zoals bekend een combinatie is van rugafdrogen en sigaret uittrappen, is niet aan leeftijd gebonden. Ook de verschillen tussen stad en platteland worden uitgewist door de twist. is Nederland nog niet aan een wereldrecord-twisten toe. Dat staat met 99 uur en 27 minuten op naam van de schot James McKenzie. Twisten is iets waarvoor veel meisjes door de knieën gaan. In opvallend lichte kleding danste het winnende paar. Het oogste een hartelijk applaus toen het volledig uitgeput de beker in handen kreeg. Wat zegt zo'n onderwerp over een danswedstrijd nu over het uh, karakter van het uh, journaal? Uh, nou, het zegt veel in de, in de zin dat je goed kan zien de, de manier waarop ze zoiets aanpakten. Hè? De, gewoon de techniek die ze toepasten in beeldrijm en in woordrijm. Ongeveer de, de, de, de basis van de polygoonstijl uh, is dat geworden. Want dan ben je ook aangevuurd door uh, Kees Tip, die daar uh, van het begin van ook een rol in heeft gespeeld. En aan de andere kant zie je ook, denk ik, de manier waarop het als het ware onschadelijk wordt gemaakt. De, de manier waarop ze dat, dat benaderen als, als... Alles is een gril. Dat zie je, zie je bij die mode, uh, bij die mode -rapportages zie je dat ook vaak. Het, het, het is iets waar je als, als gegoede burger zeg maar, uh, over kan glimlachen en dan kun je overgaan tot het orde van de dag. Er wordt het, ja, het het is... een quinkslag gemaakt over meisjes die door de knieën gaan. Ja, en de, de, die gaan door de knieën, maar de, die komen wel weer terug. Hè? Die komen wel weer overend en dan is, is dat ook weer uh, voorbij. Dan zijn ze geïntegreerd. Alles, alles is uh, jong en oud daarin verenigd. Uh, ook zo'n zo uitspraak. Er uh, is, is geen werkelijke verstoring van de bestaande orde. Is het nu ook te zien als een uh, bescheiden poging van Polygoon... om toch iets van de nieuwe tijd in de jaren 60 te laten zien... Het, het, het is een, een, een poging om het publiek aan zich, uh, aan zich te binden. Maar het, het, het is natuurlijk een soort dierentuin uh, kijken. He, de, alles, alles wat afwijkt van de burgerlijke norm, daar wordt over geglimlacht. En, uh, en het is echt, echt een, uh, op een afstand gaan staan en roepen van... ach, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. He, de typisch Nederlandse, uh, Nederlandse uh, uitspraak. Om zo toch maar weer tot een eenheid te komen... Ja, het, het is, iedereen moet binnen, binnen, binnen de hekken blijven, ja. Dat, daar is het ook op gericht. Het, het is een puur burgerlijk journaal, gericht, of, of, verwoord en verbeeld... vanuit de, de, de, middenstander, de, de middenstander, de burger. En een burgerlijke moraal uitstralend, waarbij de afwijkingen... Eh, nou, het, het, het, het mocht wel, want we, we zijn immers een tolerant land. Hè. Dat is natuurlijk ook een, een hoofdthema. Maar wel tegelijkertijd door die badinerende benadering de zaak ongevaarlijk makend. Prinses Beatrix deed haar eerste officiële daad, de terwaterlating van de mijnenjager Limburg, op de werf van de Schelde in Vlissingen. En ik had er twee kamermensen naartoe gestuurd. En die kwamen terug. Het was op een zaterdag geweest en die kwamen terug. En maandag zag ik het materiaal voor de komende week. En er was een opname in voor, die kwam daarin voor waarin Beatrix geweldig hartelijk begon te lachen. En dat was nadat ze het bijltje had gehanteerd. Ik doop u Limburg. Bang, bijltje. En ik wens u behouden vaart. En toen begon ze vreselijk te lachen. En ik wist niet waarom die mensen lachten. Dus ik vroeg aan de betrokken cameraman, waarom lachte die prinses zo? Toen dus zei, ja er gebeurde er iets met die champagne beneden bij dat schip. Die kwam op de hoofden en op, op de mutsen van, van personeel terecht. En iedereen begon hartelijk te lachen. Ik zei, waarom is dat dan niet gefilmd? Toen zei hij, dat kon ik niet. Want dan had ik met die camera van het gezicht van Beatrix weg moeten gaan. Om dat te laten zien, had jij die lachende Beatrix niet gehad. Mm -hmm. Nou, er was geen spel tussen te krijgen. En de tweede cameraman die ik naartoe gestuurd had, die zei, ik, heb jij niet horen lachen? Ik zei, ja, waarom? Ik stond hoog in de tribune om het wegglijden van het schip te maken. Nou, dan, kom je, dan moet je van de nood een deugd maken. Dat is dat verhaal. Ik heb toen een helemaal zeepsop laten maken. En heb gekeken op het moment waarop die champagne langs de lens viel. Want dat kon je nog zien. En heb daar een knip in gemaakt. Heb er twee meter tussen gestopt van de zeepsop die op de uniformen viel. Van mensen die ze zo de schouders afslaan. En toen wist iedereen waarom Beatrice lachte. En dat het heel goed gedaan was, dat, dat is het eideren van deze anekdote... Een vertegenwoordiger van de Rijksvoorlichtingsdienst... die kwam na afloop van de eerste vertoning van dat filmpje naar mij toe... en zei Bloemenal, jullie hebben toch zulke cameramensen? Met de duim omhoog. En ik zei, wat bedoel je? Ik had het natuurlijk wel in de gaten. Hij zei, nou, het is toch ongelooflijk. Jullie zijn de enige geweest die dat moment hadden... met die champagne daar beneden bij het schip. Geen fotograaf, geen NOS, niemand had het. En jullie hadden het. Nou zie je toch wat ervaring voor man. Ik heb hem altijd in de waan gelaten. Tot een jaar of zeven later heb ik het hem verteld. Hij heeft het nooit willen geloven. Eén die kippen weet dat het veel neurigheid geeft wanneer de dieren gaan vechten. En dat doen ze nogal eens, ook al hebben ze voedsel genoeg. Is een daar kippen eenmaal verwond geraakt, dan zullen de anderen vaak niet rusten voordat ze het gewonde dier hebben doodgepikt. Hoezeer ze elkaar in de strijd kunnen ter toetakelen, toont u deze opname. Een pluimveehouder in Friesland heeft na lang zoeken iets gevonden om aan dit vechten een einde te maken. Hij construeerde van aluminium een kippenbrilletje. Met een pennetje wordt dit brilletje volkomen pijnloos op de snavel vastgezet. De snavel is namelijk van horen, net als de paardenhoef. Nu kan het dier wel opzij zien, maar niet recht vooruit. Krijgt een kip nu nog zin in een vechtpartijtje met een kip die ze naast zich ziet, dan draait ze haar kop naar de andere kip toe, maar dan ziet ze deze opeens niet meer. En de vechtlust is meteen verdwenen. Natuurlijk is deze vinding van groot belang voor de pluimveehouders, voor wie iedere dode of gewonde kip een schadepost betekent. Jonge hennen zijn van nature nogal kortzichtig. Maar zie ze nu eens... In die tijd was zo'n filmbedrijf was ook een beetje van jou al. Bleek dat niet uit uh, de salariering, maar het was in de tijd... je werkte voor een bedrijf, het was, je merkte mee aan dat product... waar toch veel naar gekeken werd, dat het was niet zo makkelijk was om op te stappen. Maar ik had ook toen al in de gaten dat uh, het concurreren met, uh, met de televisie is onmogelijk. Dat moet je een keer moet je verliezen. Maar werd u daar niet op aangekeken? Nee, eigenlijk niet. Ik herinner me wel dat toen de tijd de directeur die we hadden, meneer Verschuurde, Ik was dan nog zo netjes om meneer Verschuur, waar ik eigenlijk weinig contact mee had. om naar hem toe te gaan en te zeggen: van uh, meneer Verschuur, ik ga nu uh, per 1 januari ga ik weg. Toen zei hij: Nou, dat vind ik eigenlijk niet zo erg. Je was altijd al zo eigenwijs en een seikert. Dat waren letterlijk zijn woorden. Toen dacht ik: Nou, als je nou zoveel jaar voor dat bedrijf gewerkt hebt. is dat. Daar zat iets in van dat doe je niet. Maar met mij zijn er een groot aantal cameramensen... naar de televisie overgestapt. De... Ja, dat was eigenlijk onhoudbaar. Dat was een ontwikkeling die wel moest gebeuren. was een ontwikkeling die inderdaad die moest gebeuren. Ja. ja. De televisie werd ook wel de moordenaar van het polygoon genoemd. Ja, of je, het, of je dat zo zou moeten noemen, de moordenaar... inderdaad hebben ze hebben ze de strijd verloren, maar er, er viel niet tegen te vechten. Tegen de, het belang van televisie, uh, het geld wat er ook was. Uh, exploitanten die het nut er niet meer van inzagen... dat er een bioscoopjournal gedraaid werd. Omdat men had dat wat er aan nieuws was, dat had men al uh, op de buis gezien thuis. Daarvoor hoefde hij nog niet eens een keer naar de bioscoop... En daardoor nam het aantal bioscoop exploitanten ook af... die het polygoonjournaal wilden laten zien. Ja, dus langzamerhand is dat uh, steeds minder geworden. De, de lengte van de kopieën werd... vroeger waren, was zo'n journaal, duurde tien minuten in de bioscoop. Dat is teruggelopen, denk ik, misschien na vijf, zes minuten. En toen is het toch is nog een poging geweest... om, uh, om het Polygoonjournaal te subsidiëren. In de Kamer zijn er vragen over gesteld. Van, uh, ook vanwege de Holland Promotion kunnen we dat nou wel doen. Maar toen kwam toch het moment dat ze moesten stoppen. Cameraman Huip de Ru stapte in 1964 over naar de televisie. Het moment dat dit nieuwe medium echt populair in Nederland begon te worden. Al een jaar eerder, in 1963, maakte de directie bekend dat het bedrijf zou moeten stoppen door teruglopende inkomsten. Met subsidie van de Nederlandse regering... kon het journaal toch nog tot ver in de jaren tachtig gemaakt worden. Toen de steun van de overheid wegviel... kwam het eind snel in zicht in 1987. Tegenwoordig maken historische programma's... maar al te vaak gebruik van een oud stukje bioscoopnieuws. Volgens Kees Tip die zelf in 1979 het journaal verliet, is dat erkenning op een laat moment. Ja, dat is natuurlijk... Het is, ja, en het is ook herkenning dat je weet... dat je weet uit die tijd moet je je behelpen... kun je ook zeggen, met de beelden die, die daar nu nog zijn. En, en dat, dan ben je blij dat overal ergens iets wel uit kunt vissen... en dat ze zeggen, kijk, zo was... Mensen, zo was het vroeger. En dat is natuurlijk voor de tijd dat er een filmjournaal bestond. Dan heb je er niks meer van. En Polygoon die heeft de tijd tot de televisie overbrugd. En dat vind ik een belangrijke functie. Ik had Napoleon graag wel eens nog wel op de film willen zien. Hè? Maar zo, dat is... Uh... Maar, maar dat was dan niet, maar Drees had je dan toch wel erop. <laughs> Vroeger had je als beeldmateriaal, je had tekeningen, je had schilderijen. Daarna is de fotografie gekomen. Dat is dus al de negentiende eeuw. Die, die kun je alweer geïllustreren met foto. Dus die werkelijkheid die weergeven. Werkelijkheid. En dat is dus ook wat, wat, wat, het, wat, het, wat het film dus ook heeft gegeven. Je ziet, er toch, je ziet er allemaal levende mensen die niet meer leven. Dat is al heel heel indrukwekkend, ja. Ja, omdat polygoon de enige bron was... is het waardevol materiaal gebleken. Ja, ja, zeker, ja. Ze kunnen het niet helpen, zo is het. Een nieuw jaar gaat beginnen. Wat is dat voor de wereld? Klein is alles uit de hoogte bekeken. Maar wij zijn de levende mensen... en het is aan ons voor de toekomst te zorgen... Een nieuw jaar begint. Straks slaat die klok één. Een. een ogenblik nog. Ja, ja. Een nieuw jaar weer. Een nieuw jaar in Nederland. en wij hoorden veel levende mensen die niet meer leven. U heeft geluisterd naar de Radio 5 documentaire. Dat was een aflevering van Aardse Zaken, eerder uitgezonden in 1999 over de geschiedenis van het Polygoon Bioscoopjournaal. En natuurlijk hoorde u daarin Philip Bloemendal. Die moeten we al sinds 1999 missen. Ook hoorde u de stem van dichter en klassicus Kees Stip. Hij bediende zich van diverse pseudoniemen, waarvan Treintje Fop waarschijnlijk toch wel de bekendste is geweest. Hij overleed op 27 juni 2001. Hij was 87 jaar. De oprichter van Polygon in 1919, regisseur, cameraman en pionier... van de Nederlandse documentairefilm Julius Stoop... die werd maar liefst 130 jaar geleden geboren in juni 1883. Al na een aantal jaren besloot hij zijn bedrijf te verlaten. Hij vestigde zich toen in Zwitserland en richtte zich volledig op de fotografie. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar reportages. Van kunst. niet door. Radiokunst. En dit feestelijk geluid willen wij u niet onthouden. Interviews. Ik ben zeer blij uw gastheer en trekken vandaag weer te kunnen zijn. Hoorspelen. Ah, dat begint de oorlog opnieuw. Documentaires. Het lijkt wel of sommige jongens, zoals die Jan, voorbestemd zijn om... Het mikpunt te worden van de trejerijen van anderen. Verhalen en meer. En het is zo vrolijk, je schiet er, Je schiet erbij in de lach. Boord.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 Je kunt trouwens ook luisteren via de speciale radio gemist app voor iPhone van de WPRO. En je kunt je eventueel direct abonneren op de podcast. Dat kan via vpronl slash woord onderstreepje podcast. Het is twee minuten voor vier. Wij zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. In dat laatste uur aandacht voor de geschiedenis van het vrouwenkiesrecht. Daarvoor een aflevering van De Bezetenen over een iets wat wonderlijke Vlaming die nog wonderlijker records probeerde te vestigen. En in het komende uur deel drie van een hoorspelserie. Dit radioverhaal dateert van 1968 en het werd destijds uitgezonden door de AVRO. Het is getiteld De Verdwenen Koning en dat werd geschreven of althans is gebaseerd op de roman van de Engelse. Uh, Italiaanse schrijver Raphael Sabatini. Um, ik heb nog heel even de tijd. En dan kan ik uh, nieuwsgierige luisteraars die nog niet op internet hebben gekeken... op facebook.com woord.nl... vertellen wie uh, het prachtige boek van Jean-Paul Francis heeft gewonnen... Jawel, daar hadden wij een prijsvraag over vorige week. En het juiste antwoord was natuurlijk de rode sjaal. En de gelukkige winnares is Ans Pieper. Zij is inmiddels op de hoogte, want zij mailde vanmiddag terug. Beste Nora, nou ja, wat een boffe, heel erg leuk. Ik ben wel een hele grote fan van het programma. En ik ben heel benieuwd naar het boek, met hartelijke groet, Ans. Dus Ans van harte gefeliciteerd. En voor alle andere luisteraars, ik heb later deze nacht een nieuwe prijsvraag. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren. Het is tijd voor een kort journaal. We zijn zo terug. Dit is de VPRO op Radio 1... Na het nieuws nog drie uur woord.